11 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Turkse premier Erdogan heeft vanavond nog eens benadrukt... dat zijn land geen oorlog wil met Syrië. Tijdens een persconferentie zei Erdogan dat hij niets anders wil... dan vrede en veiligheid. De premier deed zijn uitspraak enkele uren nadat het parlement... de regering toestemming had gegeven om over de grens militair in te grijpen... als dat nodig is. Het mandaat volgt om een dag na de beschietingen door Syrië... van Turks grondgebied, waarbij vijf Turken om het leven kwamen...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 onderzoek naar het ongeluk in de buurt van station Hollandspoor loopt nog. In Egypte zijn twee christelijke jongens opgepakt... omdat ze de islam zouden hebben beledigd. Na hun arrestatie zijn ze verhoord en weer vrijgelaten. Jongens van 9 en 10 jaar zouden pagina's uit de Koran hebben gescheurd... en daarop hebben geplast. De vader van een van de jongens heeft in de Egyptische media gezegd... dat de jongens analfabeet zijn en geen idee hadden wat ze kapot scheurden. In Egypte kan het beledigen van de islam worden bestraft... met een celstraf van vijf jaar. De laatste weken zijn in Egypte vaker christenen gearresteerd voor blasfemie. Maar niet eerder waren het kinderen. In Amsterdam-Zuidoost is de Belmer-ramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachttoestel... van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmer. Daar bekwamen 43 mensen om het leven. Onder andere burgemeester Van der Laan hield een korte toespraak. Na een stille tocht werd één minuut stilte gehouden bij het Belmer-monument...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 Het weer dan nog. Vannacht kan in het westen regen vallen. Het koelt af naar een graad of acht. Morgenochtend in het hele land regen, maar later vanuit het westen wordt het droger. En er staat een stevige zuidwestenwind bij ongeveer 15 graden. Ook zaterdag eerst nog periode met regen. In de loop van de middag droger en meer zon. Zondag is het droog met regelmatig ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijne. Soms zitten er in een nieuwsrubriek van die heerlijke zinnetjes. zinnetjes. Vandaag meldde het journaal dat supermarktpersoneel in Groningen... in dozen met bananen een grote partij cocaïne heeft gevonden. En dan zegt de nieuwslezer dus... de politie vermoedt dat de partij drugs onderschept had moeten worden... voordat die in de winkels terechtkwam. Heel gek, maar dat vermoed ik nou ook. Goedenavond, welkom bij het oog van deze donderdag. Zit er nog steeds schot in de formatie, vraag ik zometeen aan onze Haagse verslaggever Michiel Breedveld. En hoe groot is het risico op internationalisering van de burgeroorlog in Syrië, na de heftige Turkse reactie op een afgezwaaide mortier. Zometeen Bram van Meulen vanuit Turkije en Robert van der Roer over de Veiligheidsraad. Waarom moet er in Winterswijk een Mondriaanmuseum komen, vraag ik initiatiefnemer Wim van Krimpen. En schrijfster Saskia Goldsmith komt spreken over de verrassende historische achtergrond van haar roman De Hormoonfabriek. En om vijf voor twaalf de vraag wat een crimineel er eigenlijk aan heeft... om, zoals Holleder, met zijn kop op de buis te komen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 4 oktober. Het Turkse parlement heeft de regering toestemming gegeven... om verdere militaire acties uit te voeren in Syrië. Dit besluit komt na de granaataanval van gisteren. De NAVO steunt haar partner. So we our with Turkey, but we don't want to see a of this incident De Turkse regering benadrukt dat dit besluit... geen oorlogsverklaring aan Syrië is. Wat was er met president Obama aan de hand? Hij had geen antwoord op een zelfverzekerde Romney... en oogde mat alsof hij liever ergens anders wou zijn. De peilingen waren duidelijk. Obama verloor het eerste presidentsdebat van zijn republikeinse tegenstander. We welkom president Obama en governor Romney. Romney koos voor de aanval en richtte zich vooral op Obama's Achilleshiel, de kwakkelende economie. The in half. Romney zocht de aanval op een soms wat beteuterd toekijkende president. Be to to Misschien dat Obama was afgeleid omdat het zijn trouwdag was. I think the American people have to ask is the reason that Governor Romney is ...plans to too good. en Obama zullen elkaar nog twee keer treffen in een debat. En opnieuw zorgt Willem Holleder voor opschudding. Ik ben Willem Holleder. Binnenkort zit ik in college tour. En ik zie naar uit om de vragen van alle studenten te beantwoorden. President Twan Huis gaat de voormalige topcrimineel aan de tand voelen. Critici vinden dat Holleder zo een platform krijgt. En dan noemen ze het ook nog eens een keer dat het een journalistiek programma is. Nou, dat denk ik aan mijn het gaat hier gewoon om de kijkcijfers. En zegt het dan ook gewoon, dan ben je in elk geval eerlijk. Maar hoofdredacteur Karel Kuil van College Tour is het niet eens met deze kritiek. Holleder is onderwerp van een strak en zakelijk gesprek. Waarbij Tonhuis en studenten hun vragen aan hem kunnen stellen... en de vragen die zij willen en die zij relevant vinden. Twintig jaar geleden, rond dit tijdstip, stond een deel van de Bijlmer in Lichterlaaien. Een Boeing van El Al had zich in twee flats geboord. De ramp is eerder op de avond herdacht. En de geluidsbanden van de verkeerstoren zijn al vaak gehoord, maar twee decennia na de ramp nog steeds huiveringwekkend. Hij zit dikke dikke in problemen, ook met problemen met de controles. problemen met de controles, Ja. Helemaal ja. niet, 6-2, ja, ik. Heeft geen zin, hij is Heb je al gezien? Eén grote rook voor de stad was Nieuws vandaag op Radio NTV. Maar wat was het nieuws in Den Haag? In het belang van de voortgang kunnen we niets melden. Met die boodschap worden journalisten na iedere onderhandelingsdag in de formatie afgescheept. Zo ook vandaag, na drie sessies van in totaal zo'n zeven uur... politiek verslaggever Michiel Breedveld. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Ja, zo weinig tekst, dat doet eigenlijk uh, geen recht aan het belang van de onderhandelingen, toch? Zeker niet, en dat leidt ook tot wat ongemak. Uh, niet alleen uh, bij het aanwezige journaille, maar zelfs ook bij de onderhandelaars zelf die elke keer eigenlijk min of meer verontschuldigend zeggen... van ja, u staat hier, we komen maar even naar buiten voor de beleefdheid... maar we kunnen niks zeggen. Ja, en dat doet inderdaad, zoals je zegt... geen recht aan het belang van die onderhandelingen. Um, wij staan er toch wel. Uh, even goed, uh, denk maar even aan het katshuis, het kan zomaar fout gaan. Maar goed, mm. um, er wordt daar wel voor 20 miljard... om en nabij aan bezuinigingen gezo uh, gezocht. Ja, en dat gaat dan over beslissingen over de zorg... de hypotheekrenteaftrek, ontslagrecht, nou, noem maar op complexe vraagstukken worden in zo'n proces al gauw een dossier... wellicht een moeilijk dossier. Het wordt allemaal erg abstract. En ja, de vraag is eigenlijk of de onderhandelaars in dat proces... dan nog wel in de gaten hebben dat het eigenlijk over mensen gaat. Ze zijn problemen van het land, van de overheidsfinanciën aan het oplossen... maar zijn ze ook de problemen van mensen aan het oplossen. Vandaar ook dat ik met dit soort vragen naar de onderhandelaars toe ben gegaan. Voor mij in het algemeen geldt natuurlijk dat ik me altijd bewust ben. Maar nogmaals, dat is een vrij obligate opmerking. Die denk ik voor alle politici geldt dat wat je hier doet... natuurlijk impact heeft op het leven van mensen. Uh, je praat over onderwijs, belastingen, uh, gezondheidszorg, veiligheid. Uh, de manier waarop Nederland in de wereld staat. Uh, dus ja, de politiek is in die zin belangrijk. Want wat betekent het dan voor u als er bijvoorbeeld zoals vandaag... een ingezonden brief staat in een krant van iemand die zegt... 15 maanden later kan ik pas met pensioen. Dat kost mij dus... Globaal 15.000 euro. Ja, dat, dat, dan realiseer je dus dat de beslissingen die we hier nemen... impact hebben op mensen. Ja, het is zo. Tegelijk moet je politiek tot overeenstemming komen. Vliegen de miljarden over en weer. Moet je elkaar wat gunnen, zo is de insteek. Maar ben je dan niet bezig met het verdelen van de pijn? Kijk, Het, het openbaar bestuur in Nederland is erop gericht om dit land wat een van de mooiste landen van de wereld is, een van de sterkste landen van de wereld. Maar er zijn een aantal hele serieuze problemen die moeten worden aangepakt. En daar zijn we mee bezig en dat drijft ons. Omdat dat van groot belang is voor de toekomst van heel veel mensen. Meneer Samson, hoe ging het vandaag? Nou, heel goed. Ja. Realiseert u zich op het moment dat u onderhandelt dat dat gaat over mensen? Ja, ja. elke dag opnieuw. Hoe gaat u daar dan op zo'n moment mee om? Als je zegt van nou oké, okay, we gunnen de andere partij wat, iets wat u niet wil... Maar wat in uw optiek wel negatieve gevolgen heeft voor mensen? Ja, dan kijken we naar de balans in geheel. Ja, Meer specifiek kan ik daar op dit moment niet over worden. Maar weet je wie ik ook wel eens voor ogen heb als ik hier zit? Dat zijn mensen die ik in de campagne bezocht... in een uh, Amersfoortse wijk, het Soesterkwartier. 17 deuren achter elkaar deden. Die hele harde teksten hebben over de politiek in Nederland. Die niet meer gingen stemmen. Die gewoon niet meer gaan stemmen. Al jarenlang niet meer. Die willen het vertrouwen ook een keer terug in de politiek. Dat zouden we hier... Weer een stapje, ik maak me geen illusies, het is morgen nog niet af. Maar hier zouden we weer een stap kunnen zetten... om het vertrouwen van die mensen terug te winnen. Dat is ook heel belangrijk. En wat vraagt het van het inlevingsvermogen van een politicus? Je hebt vier mannen aan een tafel die met zoveel miljarden schuiven. Veel Daarvoor ben je politicus. Je staat hier aan een, een tafeltje in de stadhouderzaal... inderdaad met miljarden te schuiven. Morgen loop ik hier over het Binnenhof... en word ik aangeklampt door iemand die boven de 50 is, ontslagen is... en al 48 sollicitatiebrieven kansloos heeft opgestuurd. Bent u zich op dat moment bewust van het feit dat dat zo verstrekkend is? Jazeker, jazeker. ook omdat je de dag daarna nogmaals weer mensen tegenkomt... die op hun eigen manier het beste uit hun leven proberen te halen... en daar een beetje steun vanuit Den Haag van verwachten. Ze hoeven geen hulp. Mensen komen zelf die ladder wel op, richting een mooie toekomst. Die ladder, die moet daar staan. Die bouwen wij deels met z'n allen. Dat heeft consequenties voor iedereen. Bij deze tijd hoort dat helaas. Ja, dat zijn heftige besluiten, maar die nemen we. Ja, en als het zulke heftige besluiten zijn... dan moeten toch branden van verlangen om daar tekst en uitleg bij te geven. O wat voor zelfbeheersing vraagt dat van een politicus? Heel veel, die ga ik nu beoefenen, want ik ga nu weer naar binnen. Michiel Breedveld, met een bijdrage uit het Zwijgzame Den Haag. De krant van morgen is gelezen door Helene Ekker.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 Maar de afgelopen jaren is juist gebleken... dat de inkomsten nauwelijks meegroeien met het bruto binnenlands product. De Telegraaf schrijft over een polder-jihadist. Op een foto van een Frans persbureau, gemaakt in de Syrische stad Aleppo... zit een man naast een lijk. Hij heeft een kalashnikov op schoot en leest de Koran. Hij zegt te vechten tegen troepen van Assad. Het blijkt om een Irakees uit Almere te gaan... die al tien jaar in Nederland woont en een jong gezin heeft... Kalet K. werd hier vorig jaar opgepakt voor terrorisme... maar kwam na twee weken weer vrij. Aleid Wolfsen moet stoppen als burgemeester van Utrecht. Dat vindt de jongere afdeling van de Partij van de Arbeid... de jonge socialisten. Voorzitter Toon Gene zegt in Spits dat het goed is... dat Wolfsen zelf al heeft laten weten te twijfelen over een nieuwe termijn. Nog mooier zou zijn als hij er helemaal vanaf ziet. Al sinds zijn als sinds aantreden als burgemeester in 2008... ligt Wolfsel onder vuur vanwege verschillende incidenten. En de dwaze dagen van de bijkorf krijgen veel aandacht in de kranten. Trouw was erbij vanochtend om zeven uur... toen de eerste klanten zich al voor de deur verzamelden. Interviews met klanten, soms met zeven gele tassen in de hand... vol met laarzen, schoenen en truien. Mensen die meer dan duizend euro uitgeven... Crisis, de btw-verhoging, het maakt geen verschil, zo lijkt het. En nieuw dit jaar, ook online was het een gekke huis. Het warenhuis had een digitale portier ingezet, schrijft de Volkskrant. Niet overbodig, want in de ochtend telde de wachtrij 70 tot 80.000 bezoekers. En de wachttijd kon oplopen tot anderhalf uur. Achtergelaten fietsen verstoppen fietsenstallingen... schrijft het Nederlands Dagblad. Honderdduizenden fietsen worden verweest... achtergelaten in stallingen op stations en in stadcentra... blijkt uit nieuw onderzoek. Het blijkt goedkoper om een kapotte fiets achter te laten... en een nieuw tweedehandje te kopen dan hem te laten repareren. En vooral hoogopgeleide en studenten zijn de boosdoeners. Onder de kop 16 miljoen voedingsexperts... schrijft de Volkskrant over de discussie die deze week losbarsten in reactie op een ingezonde stuk in de krant. Een bakker schreef maandag op de opiniepagina dat volkorenbrood dik maakt en helemaal niet gezonder is dan ander brood. Deskundigen prikte zijn verhaal meteen door, maar op internet ontstond een enorme discussie. Niet alleen over brood, maar ook over gluten, vitines en saponinen. Eten zegt Frans Kok, hoogleraar voeding en gezondheid... aan de Wageningen Universiteit, is net als voetbal. Behalve 16 miljoen bondscoaches... telt Nederland ook 16 miljoen voedingsexperts. Iedereen kent wel een tante bij wie een dieet juist fantastisch werkt. Of kinderen die ineens lactose intolerant werden. De professor, de professor legt soms op bijeenkomsten omstandig uit... waarom iets niet werkt, waarna iemand opstaat en die zegt... bij mij werkt het wel. Tja, dan ben je dus uitgepraat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we hebben live muziek. Vanavond in de studio Deva Dijn, een nieuwe Nederlandse groep... die vorige maand zijn eerste cd afleverde, Inner Life Vanavond dus bij ons. Goedenavond, volle bak, hier vier man sterk. Ja, Judith Joksen, ja. de zangeres. Is dit jullie normale bezetting? Nee, normaal hebben we een grotere bezetting. Maar dat past hier niet in. Nee, dit is meer dan genoeg. Wat is jullie eerste nummer? Ons eerste nummer is... Uh... You, en dat is van mij uh, een hit geweest in 2001. Oké. Okay. Say goodbye. Cause every time I feel love, fate rudely breaks it up with ever stop? to think that you was dat met you zo meteen een tweede nummer. De beschietingen tussen Syrië en Turkije gisteren en vandaag hebben de internationale gemeenschap op scherp gezet. Ban Ki-moon, de baas van de Verenigde Naties, liet via zijn woordvoerder het volgende weten: The Secretary General expressed his condolences at the tragic loss of life and encouraged the minister to keep open all channels of communication with the Syrian authorities met uh, een view to lessening any tension that could uh, build up... as a result of the incident of the general... Ja, Ban Ki moon is dus bang dat de spanning zich opbouwt... en dat het conflict zich uitbreidt. Uh, Bram van Meulen, correspondent Turkije, goedenavond. Goedenavond. Uh, deel jij die angst van de VN-chef... dat, dat uh, wat nu nog een burgeroorlog is... Uh, mm. waarbij dan, zoals uh, van de week, af en toe een mortier afzwaait... dat dat internationaliseert, dat het conflict zich uitbreidt in de regio? Ja, maar dat is eigenlijk al veel langer sprake van. Uh, ik heb veel uh, verbleven aan de Turk-Syrische grens en daar lopen de spanningen ontzettend op. Alleen al door het feit dat er uh, inmiddels 100.000 vluchtelingen daar zitten. De lokale bevolking zich zorgen maakt over allerlei strijders die uh, de stad ingekomen zijn, uh, mannen met lange baarden... waarvan er vele vrezen dat ze van Al-Qaeda zijn. Mm -hmm. uh, dat, dat is eigenlijk al maanden aan de gang. Dan heb je in juni het incident gehad dat een vliegtuig werd neergehaald. Ja. Toen waren er ook grote woorden, maar nu, ja, nu is er toch een tandje bijgezet. Er wordt gewoon met artillerie geschoten. En ja. Ja, we horen Erdogan vanavond zeggen, we willen geen oorlog. Uh, en tegelijkertijd, uh, artilleriebeschietingen zijn toch uh, een daad van, uh, van strijd in elk geval. Ja, precies. Want hoe moeten we dat duiden? Aan de ene kant dus inderdaad de, de hele dag en vanavond Erdogan zelf... Uh, we ja. willen geen oorlog. En uh, de Turkse bevolking lijkt dat ook niet te willen, hoorde ik jou zeggen in het journaal. Ja. Maar tegelijkertijd dat parlement wat uh, toestemming heeft gegeven... voor verdere militaire operaties. Wat, wat is ja. eigenlijk de agenda van Turkije? Nou, ik denk dat de, de, in eerste instantie moet je gewoon redeneren vanuit de, de ziel van de, van de Turkse natie. En dat is uh, de trots, uh, dat uh, ontzettend sterke leger toch, het op één na sterkste leger van de NAVO, dat zich dit niet zomaar laat gebeuren. Mm. Uh, er was al een roep om ingrijpen. Je moet weten, een paar dagen voor dit incident was er al zo'n mortier de grens overgevlogen. Een paar gebouwen werden daar geraakt. Een paar mensen werden gewond. Dat was nog niet genoeg om in te grijpen. Alleen een diplomatieke klachtbrief is er toen geweest. En toen die vijf doden. En de dorpelingen liepen daar op straat. Wanneer doet dat leger nou eens wat? Dus ja. de regering moest laten zien dat ze dit niet zoveel over hun kan laten gaan. Maar ik Vandaar denk dat ook dat de... ze zo snel gereageerd hebben waarschijnlijk. Voordat überhaupt nog duidelijk was waar die ja. manier eigenlijk vandaan kwam. He? Ja, dat is, dat is meteen gebeurd. Dus meteen hm. gebeurd. Um, dus het, moest, het ging vooral om die reactie, de vergeldingsactie, we zijn niet bang om dat te doen... en vervolgens een dag later neem je onmiddellijk gas terug... want uh, je voelt natuurlijk dat de hele internationale gemeenschap niet wil dat dit uitloopt op een oorlog tussen Turkije en Syrië. Nee, maar, maar toch, er zit uh, voor, voor Turkije... behalve uh, al dat gedoe aan de grens en de vluchtelingen... Ja. er zit een, een veel belangrijker probleem... en dat is uh, de manier waarop de Koerden zich ja. uh, manifesteren. He, wat, ja. wat, wat, wat, wat voor rol speelt die kwestie... dus die Koerdische minderheid aan de overkant in Syrië... Ja. die weer actief wordt, waar Turkije dan weer last van heeft... omdat de PKK zich weer gaat roeren. Wat speelt ja. dat voor rol in dit, dit hele krachtencel Dat is ontzettend interessant... Uh, Um, uh, uh, wat ik heel interessant vond is dat in juni inderdaad troepenversterkingen zijn gestuurd... maar niet naar de plekken uh, waar dat vliegtuig is neergestort... niet naar de plekken waar het Syrische leger soms echt vlak op de, uh, de Turkse grens aan het bombarderen is. Ik ben zelf veel in de Syrische stad Azaz geweest. Daar wordt elke nacht gebombardeerd. Dat is letterlijk twee kilometer van de Turkse grens af. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Turken er genoeg reden hebben om iets aan te doen. Nee... Ze hebben die troepen ruim zes uur rijden ten oosten daarvan gestuurd. Inderdaad precies op de plek waar aan de andere kant van de grens Koerden wonen. En waar Assad in de afgelopen maanden een soort zelfbestuur heeft geschonken aan de Koerden. En waar de PKK dus ook aanwezig is in ja. die dorp. En dat is wat het debat in Turkije bepaalt. Want daar zeggen ze, ja, wacht eens even, nou hebben we al PKK in Irak. En nu zal het toch niet zo zijn dat we zometeen ook kampen van de PKK hebben in Syrië... waar vandaan ze ons gaan aanvallen. Dus ja. Zo wordt het een beetje het, het plaatselijke debat in Turkije... vooral bepaald door de angst voor de PKK en de Koerdische kwestie. Ja. Dan hebben ze gevraagd om de Veiligheidsraad bijeen te laten komen. Wat, wat wil Turkije dat de Veiligheidsraad doet? Turkije vraagt al een aantal weken, een aantal maanden om uh, ten eerste een no-fly zone en het instellen van een bufferzone. En dat is natuurlijk vooral dat voort dat uit het feit dat er nu zoveel vluchtelingen naar Turkije zijn gekomen, bijna 100.000, dat ze er gewoonweg geen plek meer voor hebben. Ik heb ook zelf aan de Syrische grens gezien hoe de Turken vaak dagenlang grote groepen vluchtelingen tegenhouden. Die blijven dan eh, verblijven in hangars aan de Syrische kant van de grens. Uh, ze hebben daar eigenlijk de nauwelijks te leven. Um, dus het, het, het probleem wordt te groot. En ze hopen gewoon dat ze het probleem aan de Syrische kant van de grens kunnen, kunnen laten. Ja. Maar daarvoor is geen overeenstemming in de VN-veiligheidsraad. Nee. We gaan even naar tele aan, uh, de telefoon hebben we Robert van der Roer, kenner van de diplomatieke wereld. Uh, ja. Robert, hallo, goedenavond. Uh, Bram zegt het al: Er is geen overeenstemming in die veiligheidsraad om daar aan die grens iets te doen, no fly zone of, ja. of bufferzone. Wat verwacht jij? Komt de Veiligheidsraad überhaupt eigenlijk bijeen op dit moment? Nou, de veiligheidsraad is al achter gesloten deuren bezig in, in consultatie en er uh, is alweer een eerste tekst af, van tafel afgeveegd door de Russen uh, waarin een verklaring uh, zou staan, uh, ja, als het aan de andere lidstaten lag, een veroordeling op grond van het internationaal recht en dat hebben de Russen van tafel geveegd, uh, komt u niet uit. Hmm. Dus die, die, ja, het, het getouwtrek gaat nog door. Maar of het leidt tot een scherpe veroordeling van het optreden van de Sirius is hier de vraag op dit moment. Nee, en, en vermoedelijk al helemaal niet tot veel ingrijpende maatregelen als een no-fly zone of een bufferzone. Ja. Over die no-fly zone uh, en bufferzones, daar, uh, daarvan weten we uit de afgelopen 20, 30 jaar dat je die met uh, close air support moet beveiligen. Ja. Dus uh, dat wordt vaak uh, misgestaan. Ook in de media, maar een no-fly zone is een halve militaire oplossing omdat je er vanuit de lucht met luchtsteun die moet beveiligen. Ja. Hm. En daar is op dit moment ook, uh, ook in NAVO-verband geen appetijt voor. Nee, en kennelijk heeft Rusland dus nu uh, zelfs die veroordeling van tafel tafelgevecht. Wat, wat, wat zou Syrië moeten doen? Uh, want ze hebben nu wel uh, min of meer excuses aangeboden. Maar wat, nou, hoe ver zou Syrië moeten gaan voordat Rusland gaat nou, draaien? Wat, wat accepteert moet, Rusland allemaal? Ja, nou ja. Je moet helemaal niet gek opkijken als de Russen hiermee genoegen nemen. Omdat kijk, de Russen hebben gezegd na dit, na dit, dit nieuwe incident... er moet excuses komen. Die zijn er nu. Daarmee heeft hij strikt genomen. Hij heeft... Uh, we hebben Damascus aan de wens van de Russen voldaan. En nu krijg je natuurlijk een nieuwe uh, ja, uh, strapatsen en, uh, en gedoe in de Veiligheidsraad. Maar de Russen die, ja, die hebben natuurlijk op dit moment een, een traditie opgebouwd van ongeveer een jaar. Waarin ze elke scherpe veroordeling tegenhouden. Ja. En dit conflict is, ja, hoezeer het ook uh, een, ja, het is pijnlijk is, het is enorm tragisch wat hier is gebeurd. Maar ik vrees... Ja, en dat is ook de realpolitiek van Syrië na een jaar, dat dat niet zwaar genoeg is. Om als gamechanger te fungeren. Er moet, er moet nog meer ellende komen. Ja. Die zal er ongetwijfeld gaan komen, want door die impasse in de Veiligheidsraad gebeurt er niets. Dus de kans op nieuwe incidenten wordt alleen maar groter. Ja, want Bram, als er nou weer helemaal niets gebeurt in die Veiligheidsraad, zelfs geen veroordeling, hoe gaat Turkije daar dan op reageren? Ja, je, je ziet een verandering in Syrië zelf... waar het verzet uh, behoorlijk wanhopig aan het worden is... Uh, door het gebrek aan wapens, door het gebrek aan steun. Uh, waar bijvoorbeeld ook de protesten tegen de, uh, de, de anti-islamfilm... niet bij geholpen hebben. Dus, uh, Vrije Syrische leger sprak ik daar van de week nog over. En die zeiden, ja, nu gaat het ineens daarover. Maar wanneer doen ze nou eens wat, wat aan ons? Uh, uh, en je voelt ook hier in Turkije... dat de, de, eigenlijk de, de lust om dat Vrije Syrische leger heel volmondig te steunen... Uh, verder afneemt. Uh, het Vrij Syrische Leer is bijvoorbeeld gevraagd... om het hoofdkwartier van de vluchtelingenkampen in Turkije... te verplaatsen naar Syrië zelf. Met andere woorden, ze voelen gewoon te veel druk... en eigenlijk te weinig succes. Het duurt te lang uh, om hier nog heel enthousiast in te gaan staan. Ja. Dus uh, uh, op korte termijn zal Turkije uh, niet militair uh, actie gaan ondernemen, denk jij? Nee, maar je, ik, met, met die uitzondering van wat we in de afgelopen 24 uur hebben gezien, artilleriebeschietingen zijn natuurlijk risicoloos en behoorlijk efficiënt. Je laat even zien dat je er bent, je laat zien hoe sterk je bent en je hoeft niet met grondtroepen de grens nog over. Hoewel dat niet uitgesloten blijft, vooral door die Koerdische dementie dat de Turken dat toch doen zoals ze dat geregeld doen uh, in Irak... waar ze de PKK achtervolgen. Nou, daar, daar, dat is een perfect excuus. En het beste heeft daar in al die afgelopen jaren nog nooit wat van gezegd. Nee. Goed, we uh, laten het hier voor dit moment bij. Dankjewel, Bram van Meulen en Robert van der Roer. En hier in de studio dus nog steeds Deva Dijn... Uh, met uh, zangeres Judith Jobsen, die u net al even hoorde... Um, hoe, hoe zou je jullie muziekstel... Want jij was singer-songwriter. Nu ben je ja. dus diva-dijn. Ja. Um, hoe zou je jullie muziekstijl omschrijven? Um, ja, als uh, pop met een uh, randje rock en een randje kotte. <laughs> En um, je gebaart nu uh, naar je, je toetsenman. Uh, en ja, de, de, de... de koptelefoon was net harder, iets te harder gezet, maar okay. hij is iets te hard nu. Oké, okay. maar jullie zijn uh, niet alleen muzikaal muzikale duo, maar in, in het echte ook, hè? Ja, wij zijn ook... Een, Jij uh... En, uh, en Rick, de uh, toetsman, Precies. een van de twee toetsenmannen. we zijn een uh, allround duo. Uh. <laughs> jullie eerste cd heet... heet uh... Inner Life. Ja. Zegt dat ook iets over uh, wat, wat jullie bezighoudt? Ik bedoel, de, de binnenwereld, is dat iets wat jullie speciale aandacht heeft? Uh, nou ja, dat van mij in ieder geval. Uh, dus uh, ja, ik was op een gegeven moment ook wel een beetje klaar met uh, liedjes van... Uh, ik hou van jou en ik blijf je trouw... Ik, uh, ik had toch wel interesse om wat, meer, meer de, wat diepere lagen van de psyche in te duiken. Ik nou zou dat bij het volgende nummer niet zeggen, want dat is een... Uh... Dat is gewoon ik hou van jou. Dat is ik <laughs> hou van jou, ik blijf je trouw. Okay. Maar in je dromen, hè? Dus het is niet helemaal realiteit. Oké, okay. nou, hoe heet het? Het heet In My Dreams. Okay. Hoe kan het ook anders? Jo. My dreams are with the perfect guy. He always listens, never tells a lie. He whispers softly, beautiful I am. He pays attention, his patience never ends. Oh, he comforts me. Davidijn In My Dreams. En de cd heet dus Inner Life. We kennen Wim van Krimpen nog als directeur... van onder meer de Rotterdamse Kunsthal en het Haagse Gemeentemuseum. Maar nu staat hij. Uh, goedenavond, meneer van Krimpen. Goedenavond. Ja, zegt u het zelf, maar waar staat u? Uh, ik zit in het uh, raadhuis van de gemeente Winterswijk. Ah, en wat doet u daar? Uh, ik heb vanavond uh, een voordracht gehouden over uh, het toekomstige... Museum Villa Mondriaan. In Winterswijk? Dat was een, uh, in Winterswijk, ja. Dat was een eenoverende bijeenkomst. Aha. En uh, voor, kon, voor, uh, voor wie hebt u die uh, presentatie gedaan? Uh, voor de raad, voor de commissie, uh, ik denk de commissie kunst en de raad. En er was ook nog een volle publieke tribune. Aha. Dus het was een eenoverende bijeenkomst. Want, legt u even uit, Villa Mondriaan en Winterswijk. Uh, uh, wat is er aan de hand? Mondriaan die is uh, opgegroeid in Winterswijk. In, in de villa. Zijn vader uh, die werd uh, hoofdonderwijzer hier in, uh, in Winterswijk. En vroeger waren hoofdonderwijzers toch uh, geziene burgers. Dus Aha. die kregen een villa ter beschikking. En daarnaast uh, was het schooltje. En dat is nu onderdeel van het uh, toekomstige museum. Van wanneer tot wanneer uh, heeft, uh, heeft Mondriaan daar gewoond? Uh, Mondriaan is hier gekomen in, dan moet ik me niet vergissen... op 18-jarige leeftijd in 1880. Aha. Dus dat was in de Klopt tijd... dat? Hè? <laughs> acht jaar. Nee, hij acht was acht jaar. Twee, hij is in 72, 72 geboren. Dus hij kwam, toen hij acht jaar was, kwam hij in Winterswijk. Ja. En uh, ja, hier heeft hij de eerste schreden gezet op het uh, kunstenaarspad. Die onder heeft, invloed van zijn vader en oom Frits. Ja. Die heeft hem uh, daar leren tekenen en schilderen? Uh, nou, zijn vader. Zijn vader de, die is daarmee begonnen. En uh, later kreeg hij les van oom Frits... Een kunstenaar. Mm -hmm. Maar dat was dus uh, vanaf zijn achtste. en uh, dus, dus, dus zijn jeugd. dat was de tijd waarin hij nog keurige uh, landschapjes maakte, vermoedelijk. Heeft hij Winterswijk uh... ook geschilderd? Jazeker, ja, zeker. Dat, dat zult u ook prachtig in het museum straks kunnen zien. Uh, vanuit het balkon uh, heeft hij uh, de toren van Winterswijk geschilderd. Hij heeft trouwens uh, vele zaken hier geschilderd uh, uit de omgeving. En ook nog een, uh, nog een hoop andere dingen. Dus er zijn in die periode ongeveer 60, uh, 60 schilderijen ontstaan. Aha. En is het uw idee om daar een uh, museum te maken? Nee, daar is, uh, er was een werkgroep onder leiding van de, van de bewoonster van de villa. En die werkgroep uh, ja, die is daar al een, een paar jaar mee bezig. Die hebben allerlei plannen gemaakt en overleg gevoerd met de gemeente. En daar zijn adviesbureaus bij betrokken geweest. Uh, en een uh, jaartje geleden hebben ze gevraagd of ik met er. Uh, een beetje mee wilde bemoeien. Ja. En aangezien ik niks liever doe dan musea bouwen, <lacht> uh, heb ik gezegd dat moeten we maar doen. Ja. Hoe gaat het eruit uh, zien? Gaat u, gaat u de villa helemaal in de oorspronkelijke staat terugbrengen? De villa is van buiten in de oorspronkelijke staat, maar van binnen is, die eigenlijk, uh, is daar eigenlijk niets meer van over. Mm -hmm. Dus we gaan kleine reconstructies doen uh, in, die, uh, in die villa, uh, kleine stukjes. En verder gaan we het hele verhaal van Mondriaan vertellen in die villa. Dat wordt verspreid over de kamers. Een kamer van zijn vader, een kamer over de moeder, een kamer over oom Frits. Mm -hmm. En op de bovenverdieping gaan we langs de plaatsen waar, uh, waar Mondriaan... Uh, uh, gewoond en gewerkt heeft. Dus dat begint in Amsterdam bij de Rijksacademie... toen naar Domburg en toen naar Parijs en toen naar New York. Ja. En, en wat gaat u er precies ophangen? Want ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld van de uh, Victory Boogie Boogie... dat uh, de mondriaatjes niet goedkoop zijn tegenwoordig. Uh, nee, maar we maken natuurlijk een tentoonstelling... over de vroege werken van Mondriaan. Ja. Met name over het werk wat hij, wat hij daar gemaakt heeft. En uh, ik heb nog steeds aardige relaties... in het gemeentemuseum in Den Haag. Dus daar hebben we een uh, overeenkomst mee gemaakt. En die gaan uh, ons een... Uh, een, ja, een aanzienlijk aantal bruiklenen verschaffen. Bovendien hebben we van de week al spontaan uh, aanbiedingen gekregen... van verzamelaars. Kortom, uh, oh. we krijgen een, een heel mooi overzicht van, van het vroege werk van Mondriaan. En daarvoor bouwen we dus een nieuw museumje daarnaast... Dus waar vroeger het schooltje stond. Mm -hmm. Daar komt een, eigenlijk een, een, heel, een, een nieuw gebouw... wat helemaal uh, goed geoutilleerd, uh, geklimatiseerd en beveiligd is. Dat moet ook wel, want er is hier al een keer een Mondriaan... Uh, Verdwenen uit het uh, museum Frederiks, wat hier vroeger was. Uh, dus we moeten dat, uh, dat goed regelen. En, ja. de, en we hebben een sponsor, die heeft al die panden aangekocht. Die heeft ook nog een hoekpand erbij gekocht. En daarin komt uh, de ingang en de boekshop en de educatieve ruimtes. Kortom, uh, het, het wordt bijna een echt museum. Ja. En heb, hebben we dan lege plekken in Den Haag? Of hebben ze daar genoeg om het aan u uh, uit te kunnen nee. lenen? In Den Haag hebben ze een paar honderd werken van Mondriaan. Uh, dus, uh, en het is ook alleen in de zomer. Dus vier maanden is het uh, voor het publiek open. En in de winterma wintermaanden is het educatief centrum. Dus in die vier maanden in de zomer krijgen we een, uh, een flink aantal vroege werken van Mondriaan. Dat kunnen we het geschiedenis vertellen. Ja. Um, nu, nu is het uh, een tijd van een beetje sappelen in de kunst. Wie, uh, wie financiert dit? Um, nou, we hebben een eenvoudige begroting gemaakt, maar het museum gaat uh, praktisch geheel gerund worden door uh, vrijwilligers. Er komen maar twee vaste krachten, dat noem ik de sleuteldragers, dus de beheerders, uh, die, die het gebouw beheren. En verder gaat het helemaal gerund worden door, uh, door vrijwilligers. En in de zomermaanden komen hier twee studentendirecteuren. Dus uh, er komt een jury van de directeuren van het Rijksmuseum en Frans Halsmuseum, het gemeentemuseum. Die kiezen twee studenten uit, die het beste ja. voorstel gedaan hebben. En die worden in de zomer directeur van het uh, van de Villa Mondriaan, Er komen twee kleine appartementjes boven in de villa. En dan wordt het ook geheel gerund door twee veelbelovende studenten. Dus, dus het wordt ook dat nog dat is... een soort, soort museaal opleidingsinstituutje? Ja, ja het, wordt de, het, het wordt de mooiste sta, stageplaatsen van Nederland. Nou, prachtig. Um, nu, nu is er al een Mondriaan Museum in Amersfoort. Ja, uh, heb, hebt ja. u daar contact mee? Gaat u daar ook mee uitwisselen? Zijn ze blij met u? <lacht> Nou, er is, er, er is weinig uit te wisselen, want, want, want, want zij moeten ook lenen. Ze He, hebben van zichzelf ook maar een paar schilderijen. Uh, we werken daar natuurlijk mee samen. En we, ik heb vandaag nog een mailtje gestuurd aan de directeur van, uh, die ik goed ken... van uh, de Mondriaanhuis in Amersfoort... Uh, dat de Winterswijk geen concurrentie is. Mm. Mooi. Wanneer gaat het open, denkt u? Uh, nou, het moet wat mij betreft volgend jaar Pinksteren open. Uh, maar er zijn nog wat uh, kleine geschillen over, uh, over het gebouw... Uh, men wil er een dak op en wij willen een plat dak. Uh, nou, dat soort kwesties moet nog even opgelost worden. En dan, uh, dan moeten we echt uh, volgend jaar pinkstropen. Uh, wat goed is, komt snel, zeg ik altijd. Anders blijf je maar eindeloos vergaderen. Uh, we gaan nu gewoon aan de slag. De bouwvergunning wordt deze week ingediend. Uh, we hebben nog wat gesprekken met de provincie. Die, die ho hopen we dat ook nog een beetje mee gaan doen. En dan, uh, dan gaan we volgend jaar hopen. Volgens mij is het u wel toevertrouwd. Hartelijk bedankt, meneer Van Krimpen. Dank u wel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 Jamie Cullum nam in 2007 een album op met zijn lievelingsliedje... waaronder dit After You've Gone. De geschiedenis van de farmaceutische multinational organon is fascinerend. Het begon allemaal bij Zwanenbergs slachterijen en fabrieken. Met twee Joodse jongens die de hoogleraar Ernst Lackeur benaderden om met hun slachtafval baanbrekend medisch onderzoek te doen. Saskia Goldsmith schreef er een roman over die morgen verschijnt. De Hormoonfabriek. Hormoonfabriek. Goedenavond, mevrouw Goldsmith. Goedenavond. Hoe uh, kwam u überhaupt op het idee om over organon te schrijven? Um, dat is gekomen omdat ik voor mijn eerste boek verplicht gelukkig onderzoek deed in het uh, NIOT-archief. Dat was uw familiegeschiedenis, dat was mijn, ja, ja, dat was mijn debuut van anderhalf jaar geleden. Dat is een familiegeschiedenis. Um, en daarvoor deed ik onderzoek in het NIOT, in het archief van professor Lacqueur. Die was een beroemd farmacoloog en uh, arts. En de schoonvader van uw vader. Precies, en de schoonvader van mijn vader, want die was getrouwd met Renate Lakeur. Yeah. En zodoende zat ik in dat uh, archief te neuzen. Ja, yeah. en... wat kwam u tegen? Ik kwam een brief, te, een, een, een, een paar A4'tjes tegen... waarin het Duits een uh, tekst opgeschreven was... waarin een van de directieleden van Organon beschuldigd werd... van seksueel misbruik van uh, aantal werknemsters, mm -hmm. veel werkneemsters... Mm -hmm. En uh, daarin werd ook gezegd dat de andere directieleden... onder andere laqueur, uh, dat van de, in ieder geval van het misbruik wisten... maar dat verzwegen. Ja. En dat intrigeerde me. En toen bent u verder gaan zoeken? Ja, toen, de, de, nadat het verplicht gelukkig verschenen was... ben ik toen verder gaan zoeken. Ben ik gaan lezen over Organon. Een fantastisch boek uh, van uh, Marius Stausk. Een van de directieleden van Organon heeft in de jaren 70... een geschiedenis geschreven. Dat was heel informatief. En ik ben naar de archieven van Organon gegaan. Die bij het MSD zijn ondergebracht. Want Organon is opgegaan in MSD. Mm. En die hebben me toestemming gegeven. Wat ik heel fantastisch vond. Om de archieven te, te, te, vanuit de op, vanaf de oprichting 1923 tot en met 1956... 46, door te vlooien. Ja. En wat intrigeerde u zo aan uh, dat, dat, dat ene briefje wat u daar vond in het Duits en, en aan het feit dat er misbruik gepleegd was? Pauw. Ik is vervelend was, het vervelend genoeg, maar het gebeurt wel eens vaker. Het gebeurt vaker, maar uh, ik, was, ik, ik werd heel erg getriggerd door uh, het, het, De hele brief was, of de, de artikel had een enorme antisemitische strekking. Hm. En, uh, en op de een of andere manier was ik enorm geïntrigeerd van wat is hiervan waar en wat is alleen maar uh, vuilspuiterij. En uh, dat was het begin. Maar toen ik eenmaal ben gaan zoeken in die archieven... toen kwam ik zoveel interessants tegen... dat ik toen heel gauw dacht... niet alleen vanwege dat seksueel misbruik... maar veel meer die hele geschiedenis van organon. Want wat was gauw daar zo benen. interessant aan? Het, is, het begint ermee dat in de jaren 20 en 30 was een enorm spannende tijd wat betreft de medische ontwikkelingen. Mm -hmm. er werd, het was een soort van red race wereldwijd waarin uh, ge, ge, gezocht werd naar de ontdekking van de hormonen en uh, het isoleren van die hormonen. En daar waren uh, uh, laboratoria wereldwijd, wij deden enorm hun best om als eerste een hormoon te isoleren ja. en te standaardiseren. Um, en het was, Organon is een, een van de eerste geslaagde voorbeelden van de samengaan tussen wetenschap en commercie. Waar, wat ook enorm, het, het is een enorm succes geworden. Maar tegelijkertijd zijn wetenschap en commercie hebben ook hele tegengestelde doelen. En uh, dat leverde dus ook in die samenwerking ontzettend veel spanning op. En, dus, tussen dat, wie en wie? Tussen uh, de, de commerciële man van het bedrijf, Saal van Zwanenberg, en de wetenschapsman, uh, professor Laqueur. Ja. En dat werd ook uit, uit de notulen van de Raad van Beheer en alle andere geschriften die ik En dat ging gezien. dan met, met name, uh, begreep ik uit uw boek, en daar hebt u ook dankbaar, want u hebt er fictie van gemaakt, ja. dankbaar gebruik van gemaakt. Dat ging dan met name om bijvoorbeeld in hoeverre je uh, nieuwe medicijnen mocht uittesten op. Bijvoorbeeld het personeel van de fabriek, hè, waar veel jonge meisjes werkten. Nee, maar dat is fictie. Daar, ja. begin, daar begint de fictie. Ja. De spanning, de werkelijke spanning, dat heb ik bedacht. Ja. Maar de werkelijke spanning ging wel over... hoe lang uh, blijf je uh, een nieuw product of een stof uitproberen op uh, proefdieren... en wanneer stap je over naar het uitproberen op mensen. Want was... dat gebeurde wel, hè? Dan weliswaar niet op de meisjes van de fabriek. Nee. Althans, dat hebt u niet kunnen vinden. Nee. Maar het gebeurde wel. Ja, maar dat, het was, dat was heel normaal. Normaal. Maar op wie werd het dan wel uitgeprobeerd? Op, uh, als er, op een gegeven moment werd een, uh, een, een preparaat uh, voldoende getest geacht... om door artsen in gebruik genomen te worden. En dan werd er uh, gekeken van op wat, wat voor bijwerkingen er waren... of uh, hoe, hoe vrouwen, als het om een vrouwenpreparaat ging... of uh, hoe erop gereageerd werd en hm. wat, wat de bijwerkingen waren. Hm. En langzaam maar zeker... Ontwikkelde men dan zo een product verder. Dat was, er waren helemaal geen reglementen voor. Er ja. was nog helemaal. De, uh, medicijnen waren niet op recept. Ja. En er waren geen reglementen voor medisch onderzoek. Ja. Dat is een van de spanningen in ja. uw boek. Tussen de wetenschapper en de commerciële man. Ja. Uh, in, de, in werkelijkheid Saal van Zwanenberg. Ja. Dat briefje van dat misbruik ging over zijn broer Maar van Zwanenberg ja. waren twee Joodse broers die. Ja. Eerst de slacht, slachtfabriek Leiden en later Orgenon. Want ja. ze gingen dat slachtafval gebruiken om die hormonen te maken. Precies. Het andere conflict is tussen die twee broers. Ja. Want die zaal is een enorme vrouwenversierder en verslinder. Die heeft alle meisjes van nee, de fabriek zo'n beetje Motke, gehad. De, de fictieve figuur okay. is een enorme vrouwenverslinder. Waarom hebt u hem uh, zo'n uh, vrouwenverslinder gemaakt? Omdat in de, wat mij zo enorm trikkerde in die geschiedenis... Was dat uh, de, de ene broer, Mauw van Zwanenberg, die veroordeeld is voor seksueel misbruik? Dat is het uh, typisch zwarte schaap. Dat was iemand die inderdaad uh, veroordeeld is en verder doodgezwegen is. En die dan ook nog de pech heeft gehad dat hij na uh, zijn vrijlating, uh, toen Nederland eenmaal bezet was, is afgevoerd naar Auschwitz en uh -huh. weg. Dus uh, de hele uh, dood uh, vermoord. Terwijl Saal van Zwanenberg, die is tot in de jaren zeventig directeur van Organon gebleven. Is, wordt vereerd omdat hij. en heeft ook ongelooflijk veel goed gedaan natuurlijk mm -hmm. in, in Os. Hij is, is een soort mecenas in Os. En dat conflict tussen zo'n heilige en het zwarte schaap. Dat boeide me. Omdat... Maar, u hebt het, maar u hebt het eigenlijk omgedraaid. Ik heb het omgedraaid omdat Wat ik... Wat u hebt van, van de ondernemer, dus ja. de man die de oorlog heeft overleefd... Uh, hebt u degene gemaakt die, ja, de al, die ik... al die meisjes heeft ja. gehad. Ja. ja, en dat heb ik... Dat, uh, ik vond de, ges de geschiedenis wordt in mijn optiek geschreven... Of de, de, de geschiedenis wordt geschreven door de mensen die overleefd hebben... en door de mensen die macht hebben. En uh, dus wordt het verhaal ook naar je hand gezet. En ik heb gewoon ervoor gekozen, het was zo zwart-wit dat ik dacht zo zwart-wit is het niet. Hm. En, toen, en daarom moest u er ook fictie van maken? Ja, ja want ik, heb, bedoel, ik het is uh, volledig aan mijn fantasie ontsproten de, de ontwikkelingen in het boek. Die, die zijn niet waar. Hmm. Maar uh, ik ben uitgegaan van de gegevens die ik. Uh, van de feitelijke gegevens. van het ontstaan van die fabriek. Ik heb me laten inspireren. door het karakter van de personages. die bij lezing van al die brieven. en uh, notulen bij me naar boven kwamen. Hmm. En daar ben ik met mijn wilde fantasie mee op de loop gegaan. En wat u wilde vertellen was. De werkelijkheid zit altijd ingewikkelder in elkaar... Eh, dan de overlevers het gemaakt hebben? Of altijd. Eh, dikwijls wel. Ja, hmm. dat denk ik wel. Nou, het is een mooi boek geworden. Morgen wordt het eh, gepresenteerd. Het ligt inmiddels eh, in de winkel. Saskia Goldsmith, De Hormoonfabriek. Dank u wel. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. En om vijf voor twaalf gaan we het hebben over de discussie van vandaag. Een van de discussies van vandaag namelijk over het interview... dat Willem Holleder in College Tour zal geven. De een vindt het verheerlijking van criminele daden... de ander vindt het journalistiek interessant. En wij vroegen ons af wat je als crimineel nu eigenlijk hebt... aan zo'n mediaoptreden. Goedenavond Gerlof Leistra. Goedenavond. Misdaadjournalist. Um, van Elsevier. Van Elsevier. <laughs> ja. Zeg het er meteen maar bij. Ja. Ja. We gaan luisteren naar drie oudere uh, criminelen... die ooit al eerder een interview uh, hebben gegeven. Ja. En we beginnen even met uh, Ferdie E. Hij is veroordeeld voor de moord op en de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. Okay. En hij gaf ooit een interview aan Zembla. Dat klonk zo. De, de, de, woensdag gebeurde, heb ik de moord gepleegd. Vrijdag werd uh, bekend via het nieuws, dat Gert-Jan Heijn verdwenen was... en dat uh, gevreesd werd dat hij uh, ontvoerd was. En mijn dochter zei toen, wat verschrikkelijk gemeen. Ja, meneer Leijster, was er over dit interview ook discussie? Zeker. Uh, he, eigenlijk dezelfde discussie als over holleden... moet zo'n crimineel een podium krijgen. Zijn belang was natuurlijk, hij wilde niet meer moordenaar zijn, maar mens... Uh, ik heb hem zelf ook vaak gesproken. Hij werd altijd boos als ik een moordenaar noemde. Hij zei, ik heb een moord gepleegd, maar ik ben niet moordenaar van beroep. Hm. Dus hij wilde met dit interview laten zien dat hij een uh, mens was. Hij wilde contact met de weduwe Heijn... En ja, is haar, dat gelukt? Dat is uiteindelijk gelukt, dankzij mevrouw Heijn. Hmm. die verdient alle credits natuurlijk. Ja. Die vond het belangrijk om hem te vergeven... en daarmee uh, toch iets af te sluiten van haar verdriet. Goed, dus die had een duidelijk belang. Ja. En dat, dat is hem ook nog gelukt. De, de volgende. Stanley H. In een uitzending van Sonja Barend. Hmm. Men mag mij ook zien als iemand die, die gebruik maakt... van een, een, een slap systeem... of uit een gevangenis wil ons vluchten. Dat, dat wil ik helemaal niet bevechten. Maar ik vind... Dat ik heb altijd een mens als een gemeengoed gezien wat men moet laten leven. Ja, Stendy H. was net ontsnapt uit de gevangenis... en gaf op dat moment een interview op een geheime plek... terwijl uh, de politie in de studio zat bij Sonja Barend. Waarom, waarom deed hij dat? Wat was zijn belang? Nou, ja, Zijn belang was, hij was voor de zoveelste keer ontsnapt. Dit keer uit de Bijbelbares, 1985, uit mijn hoofd. Hij wilde voorkomen dat hij bij zijn arrestatie... door het arrestatieteam uh, overhoop geschoten zou worden. Ja, ja. Omdat hij was afgeschilderd als uh, zeer gevaarlijk... en vooral vuurwapengevaarlijk. dus eigen belang. Ja. En, en, en uh, dat is uiteindelijk, hij is weliswaar niet door de politie... maar hij heeft het niet overleefd, hè? Nee, hij is geliquideerd. Maar vlak na dat uh, interview met Sonja uh, werd hij ook op een terrasje ingerekend. Toen was hij niet bewapend en daar had hij geluk bij. Ja. Maar hij heeft het uh, inderdaad, uh, 2011 is hij zelf geliquideerd. Ja. Goed, de, de, de derde, uh, de uh, in dat tijd beroemde AGM... de inbreker met de thermische lans. In, in welk opzicht onderscheid jij je nu van...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 aandacht. Ik weet niet of hij toen al zijn hitje had. Misschien had hij toen al zijn boek. Mijn nachten met de thermische lans. Oh, kijk. Uh, ja. Maar de getapte Haagse jongen uithangen. Een beetje popsterrenstatus. Bijna een ado-voetballer. Aad Mansveld-achtig. Mooie jongen. Uh, vrouwen uh, aan zijn voeten. Dus hij vond dat wel interessant. Ja. Ja. En hij heeft een plaatje gemaakt. Hè? Net als Holleder. Laten we nog heel even naar luisteren. Met de thermische lans ontsprong ik jarenlang de dans. De bank in de nacht stonden mijn maker op de water. Ja, AGM, heeft hij de top 40 gehaald? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Maar ja, wat je van hem kunt je zeggen, hij had weten. geen bloed aan zijn handen. Okay. Dat is het verschil met andere zware criminelen. Goed. Hartelijk bedankt uh, Gerlof Leistra. Dit was uh, met het oog op morgen van deze donderdag. Ik ga ook nog even zeggen dat uh, Saskia Goldsmith... die u net hoorde over de hormoonfabriek... op 9 oktober bij onze collega's van het programma Kunststof uh, zit. Dat u dat ook maar weet. En zometeen is er Casa Luna. Daar zit dan uh, IBM-topman Mark en die wordt geïnterviewd door Frank Dumosch. Dit was het Oog van deze donderdag. Morgenavond is er weer met het Oog op Morgen. En dan met Thijs van der Brink. Goedenacht. nacht. vreunden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.